Freddy van met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van Spanje met drie stappen verlaagd. Van A naar Triple B. Fitch maakt zich zorgen over de bankencrisis en de recessie in het land. De kredietbeoordelaar verwacht dat de Spaanse staatsschuld nog flink zal oplopen. Fitch verwacht ook dat het land dit en volgend jaar nog in een recessie zal blijven. De nieuwe triple B-waardering is lager dan de waardering van de twee andere grote beoordelaars, Standard and Poor's en Moody's. Een verlaging van waardering betekent dat Fitch de kans groter inschat dat Spanje op een gegeven moment zijn schulden niet meer volledig kan terugbetalen.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 Maria Sharapova heeft de finale van het tennistoernooi op Roland Garros bereikt. De Russische versloeg in de halve finale Petra Kvitova uit Tsjechië in twee sets, 6-3 en 6-3. Sharapova neemt het in de finale op tegen de Italiaanse Sara Erani. Die bereikte de eindstrijd door Samantha Stoser uit Australië te verslaan. Voor zowel Sharapova als Erani is het de eerste keer dat ze de finale halen in Parijs. Sharapova won wel al drie keer de andere Grand Slam toernooien.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 autoriteit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 Kops was rond 1900 de eerste vrouwelijke arts in Nederland en voorvechtster van het vrouwenkiesrecht. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt met lokaal kans op een mistbank, minimaal rond het vriespunt, aan zee een graad of drie. Morgen veel bewolking, maar droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Was dat met uh, Stay With Me? Welkom bij deze Alternative FM. We zijn er weer. Het is uh, vandaag 8 maart. En uh, ja, het is allemaal even, uh, even heel snel, uh, uh, tijdens de loop van de plaat komen, komt iedereen binnen. Uh, dat, dat Was doet dat bijna... vroeg genoeg? Ja, dat is vroeg genoeg. Uh, kijk, als we bijvoorbeeld uh, het uh, verhaal van Willem Ruister zal je het eens bijpakken. Die kwam rustig een halve minuut voordat uh, de eindtune of de, uh, de begintune van Langs de Lijnen deed hij zijn jas uit. En zei hij goedemiddag en dan ging de schuiven over en dan ging hij praten. Zo kan het dus ook, maar ik ben geen Willem Ruijs. ik ben gewoon maar een eenvoudige presentator bij een lokale omroep. We hebben gasten vandaag en niet zomaar, ze hebben in de finale van de grote prijzen van Nederland gestaan. Ze komen uit Rotterdam, het zijn ja, eigenlijk ook de twee blikvangers, vind ik ook meteen van, van de band Rikke Korswagen en Elma... Ik ben alleen even je achternaam uh, kwijt. Pleizier. Wat, wat zeg je? Pleizier. Pleizier. <laughs> ja, uh, want jullie hebben in december uh, met, de, met de groep, hebben jullie Halfway Station, want dat zijn jullie, uh, hebben jullie in de finale gestaan. En, Klopt. En deze week uh, hebben jullie een... Nou, deze week. Ik geloof dat het al weer een tijdje uit is. Afgelopen weken, ja. ja 20 februari. Ja, hebben ja. jullie bij het, uh, het vermaarde Excelsior... Het, is dat het debuutalbum wat jullie hebben afgeleverd? Ja, officieel wel. We officieel hebben hiervoor wel. wel een album opgenomen. Ja. En het was voor ons even een beetje uitzoeken hoe en wat, wat gaan we maken, hoe gaat het worden. Hmm. Dus het was meer een soort uh, pre-album, wat we zou, oh, zo noemen we het zelf. Ja. Uh, nou, jullie, hebben het, jullie hebben het ook bij jullie, dus uh, we, gaan er ook, uh, ja. we gaan er ook echt wel wat uh, van draaien. En dat, uh, dat is ook uh, de bedoeling. En uh, we gaan natuurlijk ook praten uh, over de band en over de muziek die jullie maken, want dat is ook wel heel erg uh, leuk. Um, eerst kijk ik nog even weer mijn techneut aan. Want dan gaan we eerst nog even een uh, fijn stukje muziek uh, draaien. Uit ja, CD. ik zit ook pas net. Ik zie ja, alleen dat je wel wat voor me klaargezet hebt gelukkig. Van, uh, van de tweede CD-speler gaan we iets uh, draaien. Ik ben alleen even kwijt wat het, uh, wat het is. Misschien herkenen. Uh, even denken hoor. Opschieten. Ja. Moet ik even nadenken? Ik, uh, zelfs, ik hou het uh, niet meer bij in ieder geval. Weet jij het dan toevallig? Nou, het zal, het zal wel... <laughs> ik kom er zo direct wel achter. Now I'm killing time These days of mine They seem to slip away And I know what's right Though I'm afraid I might keep wasting my best day ja Uh, ja ik weet het weer dat, dat dit Rogier Pelgrim was ja, Ik wou net zeggen Nos Wordt de merchandise hier ook euh, links en rechts euh, Uitgewisseld, dat vind ik altijd wel leuk uh, Ja uh, ik, ik, ik zit er gelijk meteen te kijken Op, op, de, op het album uh, Moonshine En natuurlijk het titelnummer Volgens mij hebben jullie dat nummer ook gespeeld Tijdens de finale ja, klopt. Ja, het was een van de eerste keren dat we ons speeld hebben zelfs. Ja? <laughs> ja. En uh, wat kan je nog van die uitvoering herinneren? Uh, dat het heel relaxed ging ja? voor onszelf. Ja, het was wel gek, want het was een beetje vol op het podium. We speelden als eerste dus alle spullen van alle anderen, lagen ook om ons heen. Dat mm. weet ik nog. Mm. Maar het was eigenlijk, het ging gewoon zoals gepland Gewoon, ja, we deden het gewoon was Het was gewoon leuk ja. <coughs> even, Want uh, we hebben nu even Gewoon heel snel een beetje de intro uh, Gedaan van uh, Halfway Station uh, Ja, de band is natuurlijk Ook ontstaan Zijn jij, Ben jij samen met uh, Rikke De, de grondlegger uh, van, uh, van de band? Ja, misschien dat uh, ja. Rikke <laughs> Zelf ook wat, uh, wat je erover kan, kan zeggen Hij te hem heel nou, ja, Met z'n tweeën, ja, <laughs> ja klopt. Uh, met z'n tweeën, wanneer was dat? Uh, Wow, Zo'n, uh, ik denk nu, 2,5 jaar geleden of zo Ik denk dat we elkaar in 2008 hebben ontmoet. Eind 2008. Oh, dat lijkt alweer. In november ofzo. Dat is alweer vier jaar terug. Ik wou dat zeggen. Ja. <laughs> gaat snel zo. Ja. Ja, oh, ik ben daar heel slecht in. Ik ja. Vroeg, ja. Ik, in ieder geval, eigenlijk, ik trad vaak in mijn eentje op. Ja. En uh, gewoon in mijn eentje met gitaar, heel erg singer-songwriterig. Ja. En ehm. Uh, en ineens maar, kwam Elma aan zetten? Ja, op, of was he? een optredentje, deed ik. <laughs> uh -huh. En uh, toen zat Elma in het publiek en zij ging gewoon meezingen. Yeah. En uh, ja, toen, op een gegeven moment stonden we samen op te treden. Yeah. En uh, de, de week daarna had ik, weer, had ik weer een showtje. En toen vroeg ik of ze weer zijn aan het mee te gaan. En toen is ze eigenlijk gelijk weer... Ja, het is gewoon meegegaan. Ja, ja, ja. we, we gingen ook niet echt oefenen of zo. Nee. Zij konden we pallets, kennen elkaar ik, ook niet. We kennen elkaar niet. Ik speel naar een politie zij speelt naar een politie En we zaten een, een beetje met elkaar mee te, uh, mee te zingen en, uh, ja, en uh, Mee te spelen eigenlijk. Met ja. banjo en gitaar en een trommeltje. En uh, uh, nou ja, met Montemonica en een beetje. Uh, gewoon aan, we zaten, toen hebben we best wel veel gespeeld eigenlijk. Mm -hmm. En toen heb ik Benjamin, dat is een, de drummer, die heb ik ontmoet op een rommelmarkt in New York. Mm -hmm. En die bleek ook in Rotterdam te wonen. En is, ja, toen, op een gegeven moment waren we met z'n drieën en toen ging het heel rap, toen gingen we echt heel vaak ja. uh, spelen. En, en, en ja, een beetje zo folky, bluesy dingetjes, zo'n rock'n'roll. We konden eigenlijk met z'n drieën zelfs best wel een, soort, een beetje van die rockabilly-achtige dingetjes doen. Zelfs dat nog? Ja. en uh, Ja, we hebben tijd gedaan. En, um, ja. Dus als ik je dan zo hoor en beluister, zijn jullie ook bezig geweest om een beetje een richting te zoeken? Van, of, of niet? Of is dat nee. gewoon, uh, spelen jullie echt uh, elk soort muziek? Of was dat een beetje uh, dat ook wel Een beetje je idee ook? Ja, maar wij zaten gewoon heel erg in een moment. Ja. Altijd heel erg in een moment. Dus gewoon, wij dachten eigenlijk, wij zijn allemaal geen muzikanten die in andere bands hebben gespeeld. Wij dachten dat dat is wat muzikanten doen. Ja. Dus je gaat gewoon ergens heen, je gaat muziek maken, weet je ja, wel. Ja. zonder te veel voorbedachte raden, zonder te veel geoefend. Zonder de setlist. We dachten gewoon, je gaat gewoon op een podium staan. En dan maak je muziek. Dat blijkt achteraf dat ja. toch niet zoveel muzikanten dat doen. Nee. Als we naar een festival gaan, weet ja, je wel, Dan merken we ja, ja. dat het allemaal, allemaal vaak ja. toch wel ja, toch, toch een soort uh, ding afdraaien is voor heel veel muzikanten. Maar ja, wij hebben dat eigenlijk gewoon heel erg organisch gedaan. Zeg maar. We gingen gewoon een podium op. Ja. En dan, weet je, stel je voor, de, na, daarna was een hele harde band. Ja. En wij, dan wilden wij wel een beetje cool zijn, zeg maar. Dus dan gingen wij ook gewoon een gas geven. Dus wij, wij konden dan ook rockenrollen, weet je Dat is natuurlijk met blues kun je een beetje alle kanten ja. op. Je ja, kan ja. het heel ingetogen spelen, maar je kunt het ook heel uitbundig spelen en, ja, ja, ja. en hard. Ja, dus dat kon, ja, dat was het ding. Dan hebben we, toen gingen we al uitzoeken, dingetjes van hoe werkt het als je iets heel intiem doet en heel krachtig of heel uh, ingetogen. Ja. En hoe werkt het als je wil, mensen wil laten dansen, zeg maar. Ja. Weet je, het is iets anders als je voor uh, een, een festival geboekt wordt met kinderen en familie en met gezellige hout, houtvuurtjes en, en biologisch eten, zeg maar. op, op dat soort plekken werden vaak geboekt. Of dat je in één keer staat, zeg maar... Op het, op het eindfeest van een, van een tof festival in Amsterdam met allemaal hipsters. Ja. Weet je, dus ja. op het, bij, bij die ene konden we heel intiem en heel mooi en heel erg kamervoerig spelen. En bij de andere probeerden we echt te rocken. Hoor. Ja, is het zo van, uh, dat je zeg maar, je muziek aanpastte uh, op dat moment in de stemming? Of ja. uh, bij de nee. zaal? Of niet aan... de liedjes zelf niet. Nou, en aan... De stijl nee. ook niet. Nee. Maar wel de manier van spelen. De manier van spelen, ja. ja. ja, ja. En aanpassen klinkt bijna alsof je zeg maar, een knieval doet. Maar dat, ja, be maar wij... dat bedoel ik niet. Nou, bij ons is ja. het juist zo. Tenminste, ik vind dat heel dat belangrijk. ...belangrijk voor ons. Het is dus goed dat je daarover begint... ...maar ja. wij, wij proberen echt... ...in een moment muziek te maken met de mensen die daar zijn... En in, in de sfeer die we op dat moment hebben, zeg maar zelf, uh, hoe we uit de bus gestapt zijn en ja. wat we mee hebben, zeg maar. En, en, en kijk, nu zijn we een flinke band, hè? we zijn nu met zes, dus er zit wel iets van, van, een, van een, een verloop in wat, wat, uh, wat, uh, wat nu voorbedacht is. Anders krijg je het niet met meer voor elkaar met z'n zes. Maar ja. er zit nog steeds een heel erg sterke factor spelen in, muziek maken gewoon. Ja. Ja. En met de mensen die, ja. je, met de mensen die ja. je hebt. Ja. Uh, dat, dat is zeg maar zo'n beetje het ontstaan ook van, uh, van, jullie, uh, van jullie band. Ja. Uh, even over jullie bij. Uh, Muzikale genen, is dat bij jullie alle twee altijd aanwezig geweest? Ik begin even met jou, Elma. Want... Mijn vader die is uh, op het gehoor heel muzikaal. Hij speelde ja. altijd orgel. Ja. Dat, en ik zat op zijn schoot. <laughs> <laughs> en mijn oma die zong heel veel, dat ja. weet ik ook. Maar niet uh, qua scholing. Nee? Dat niet. Nee, altijd nee. op het gehoor. Altijd, alles op het gehoor. En hoe ja. zit het uh, met jou, Rikke? Ja, hij maakt echt niemand in de familie Nee. Helemaal niemand, ik kom uit een voetbalgezin. Uh, oh! <laughs> uh, is het Sparta of is het uh, Feyenoord nee, of komen... is het Excelsior? Nou, even, nou Excelsior, ja, uh, is, heeft dat er ook mee te maken. Uh, ja. en nu komt de aap uit te maken. Rikke is geen Rotterdammer. Is er geen Rotterdammer? Ik oh, denk <laughs> dat ik het geheim. He. He. Het lijkt me heel geheim gezinnig over deur. Ik ben uh, geboren in Apeldoorn. en ik heb tot mijn 18e in een nog gewoond. Oh ja! Dom. Ik had het gewoon <laughs> kunnen weten. AGOVV En daarna heb ik nog in Ensley gewoond en in Utrecht. Maar is, je... is, is, is het een sportieve familie? De familie Koorswagen? Wacht, wow, best wel. Ja, voetbal ja, ja. is echt een voetbal. Ja, ja, allemaal voetbal. Mijn moeder, gastvrouw, nog, geloof ik. En, uh, <laughs> en mijn vader, grensrechter. En uh, ja, mijn broer, staat allebei mijn broers voetbal. Is uh, dat die zondags te vlag? Ja, is dat de vlag, ja. Ik vind dat wel uh, getuigen van, van. Die mensen zijn eigenlijk bijna, op uh, bijna onder een vergrootglas, moet je die vinden. Die dat toch doen. Want ik. Uh, nou ja, nu ga ik even wat vertellen. Uh, ja, ja <laughs> ik, ik, ik zit toch zondags. Uh, <laughs> uh, zit ik gewoon verslag uh, te maken voor het Noord-Hollands Dagblad ja, bij ja. voetbalwedstrijden? En dan denk ik scheidsrechter, je moet het maar doen. Ja, ja. Uh, de grensrechters, dus uh, of, ze nou, uh, of ze nou partijdig zijn of niet, uh -huh. hè, want ze gaan meestal mee met de voetballende vereniging uh, waar, waar ze, die op dat moment speelt, ja. maar ze staan er wel. Precies. En dat vind ik dan wel het leuke verhaal, dat jouw vader dat dus dan ook doet. Maar, het, wel, wat, het, het, het, het lijkt alsof het heel gek is, hè? alsof ja. je vader en moeder en je broers allemaal, dat het elkaar tot voetbalgezin komen, en dan moet je ja. het maken. maar het is helemaal niet zo raar. Nee, het, gaat, nee, het is meer over ja, het is allemaal heel gedreven, allemaal geen, geen luie, luie zakken, zeg maar. Nee, dus, ja, ja. Dat maakt niet, ik, ik voel me niet heel, heel gek eigenlijk thuis. Nee. nee. Is er ook zo, ook, van, hoe is er eigenlijk op gereageerd? Eigenlijk gewoon normaal. Zo van: Ga jij muziek maken, jongen? Ah, weet je, ik, ik, heb, ik ben eigenlijk bij een kunstenaar, dus ik ging naar de kunstacademie toen ik 18 was. Ja. Dus maar ze zijn, zijn nog wel rader gewend Dan, uh, dan muzikant zijn mm. Ik heb wel rare dingen gedaan muziek maken op gitaar hoor Dit viel geloof ik nog alles mee ja. En ik geloof In het begin was mijn moeder niet zo fan Ik vond dat ja. ik niet kon zingen Maar ik geloof dat nu maar, maar, maar, Mijn vader en mijn broers en, en, en Mijn moeder had ook gewild hoor Maar ze was in het ziekenhuis En uh, die zijn gewoon naar, alle, naar allebei de releases gegaan In Rotan en in, de Roadtown, in de Paradiso ja. Als, Vorig jaar speelde Ouro. Ja, gingen ze gewoon uh, met z'n allen naar uh, Naar hebben ze, hebben ze ja. de Schellingen geboekt voor het ja. voor hele Oero-festival Ja, ja, ja. ja ik, voor hen is het zo... Ze hebben zo'n tijdje geleden zo'n... Ik weet niet, maar... Ja... Maar ik vind Z ze gaan ook wel, wel van... mee in het avontuur. Ja. ja. ja. Het wel. Ah, dat vind ik dat is We kijken niet van de afstandjes. Ze ja. willen ook gewoon... Uh, ze willen mee. onderdeel zijn van... Ja, en dan gaan ze ook niet alleen maar naar ons optreden voor Oerlof. Als ik ja. dus naar huis ga, ja. uh, naar Oerlof. Dan liggen daar cd's van allemaal andere dingen die ze gaaf vinden. Zo. Ja. Daarvoor hadden ze dat niet echt. Dat, dat, dat gaat. Ja. Ja. Ja. Nou, heb je goed gedaan. Ja. Nou, dat is leuk, leuk om ja, te weten. Gedaan. Dat zijn ook uh, Dan zijn we dus nu toegekomen aan het, uh, het eerste trek En ik heb hier het, uh, het viniel in mijn handen. Dus uh, de mensen die uh, zeggen van... ja uh, wat is dat? Nou, uh, als je vinyl wil horen, dan moet je maar naar de vinyljaren gaan luisteren. De woensdagmiddag uh, dit is gewoon hagelnieuws zit gewoon ingepakt. Ik denk dat ik hem ook lekker ingepakt laat vind ik leuk. Want, uh, nou, ik niet. Ik ja. ga me thuis meteen ja, wel dat, spelen. Ja. Dat, dat, mag, dat mag jij allemaal Maar doen. dan wel de plaat. Ja, de plaat. <laughs> dat is de plaat blijft beter klinken. De plaat. Uh, maar er zit natuurlijk ook een, een album uh, op, uh, op het digitale uh, schijfje. Dat zit erin. Uh, wij draaien natuurlijk uh, het, ja, het album mee, Moonshine. En we draaien het titelnummer. Moonshine. We Maar inhouden. Dat je wou uh, ja. me Als ik, uh, als ik uh, zou zo zit zoals ik nu zit. dan uh, denk je van. Uh, nou uh, die Jaapkoper. hij is wel vrij relaxed. Nou ondertussen kook ik gewoon werkelijk. want wat uh, gebeurt er? We naar het CCO-apparaat. Ik zet er twee bakjes nog voor mij en voor Marcus onder. Alleen die van Marcus is uh, ingeschonken. Want de rest van het tweede bakje is allemaal regelrecht het koffiezetapparaat ingelopen. En dan wil je nog zelf even gauw ook nog een bakje inschenken. Ja, dat gaat niet lukken met een halve minuut. Beetje jammer, Jaap. Een Beetje jammer. Maar goed, uh, twee nummers hebben we gedraaid. Eén uh, ervan was natuurlijk uh, van Halfway Station met Moonshine. Het uh, titelnummer van... Ja, het, het album. Ik zit uh, gewoon. <gif> Ik zit gewoon uh, eraan te vergaven werkelijk aan het feit dat het gewoon vinyl is en dat er ook gewoon daar binnenin. Een het is Heb een half volle maan, hè? Wat zeg je? Het is volle maan. Het, het is wel toepassing voor moonshine. Ja, oh. Toen wij net hierheen uh, reden vanaf Rotterdam ja. we hebben de echte. De je hebt bijna de, lamp, hebt bijna de, de lampen, lampen niet aan te, doen, te doen. Okay. Uh, Dat was dus uh, één. En twee, wat je erachter hebt gehoord, uh, was Alaska. En nou daar ben ik even de titel van, uh, van de track uh, kwijt. Maar het is het langste trackje wat erop staat. Uh, dan weet ik het uh, Never Cry Wolf. Goh. Heeft ook iets met, uh, <laughs> met, met de maan te maken, als je het mij vraagt. Maar ja, ja? heb jij überhaupt wel een plaatspel met thuis? Uh, ja, maar hij doet het alleen niet. Dus, uh, <laughs> dus ik ja, denk die van ons hem... ook niet. Nee, dus daarom maak <laughs> ik hem lekker ingepakt. Vind ik, uh, vind ik, dan is het een mooi gewoon een collectors item. En dan heb ik ook uh, gewoon een, uh, een fijn uh, digipak. Die heb ik dan ook. En uh, dan zijn ze uh, de, de dames en de heren zijn ook niet uh, voor niks uh, gekomen straks. Uh, ik ga wel even nog vertellen over Alaska. Dat zij uh, aanstaande zaterdag opnieuw uh, hun album gaan promoten. Maar dit keer in de kleine zaal van uh, Paradiso. Daar zullen ze dat nog een keer over doen. Ze hebben het al een keer eerder gedaan. 16 februari was uh, de echte doop. Uh, dat was in Volendam in de PX en dat doen ze dus nu nog een keer overnieuw. En ja, daar ga ik toch even naartoe, want ik wil toch even weten hoe dat, uh, hoe dat is. Schaafzaaltje hoor. Wat zeg je? Schaafzaaltje. Ja, kleine zaal van Paradiesen. Ja, ja. uh, Hebben jullie heb er zelf ook. Uh, uh, dat, was dit, de, dit, dat was dit. Dat was de release, ja, van, dat de was de release de van jullie album. Ja, ja. ja. ja. Dat is echt klopt, voor zulke muziek is het wel heel goed. Ja, dat geloof ik graag. Voor, uh, ja, ook voor, die, voor Alaska, voor, voor dat soort muziek. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is echt perfect. Uh, nou ja, uh, nu gaan we het uh, over, over jullie hebben. Want, uh, ja, het, uh, uh, Elma zei het al. Jullie hadden al werk hiervoor, zeg maar. Maar dat heeft het uh, grote publiek, of in ieder geval het uh, publiek, wel uh, ten dele bereikt. Dus echt alleen de mensen uh, waarvan jullie wisten dat jullie uh, bezig waren, zeg maar. Toch? Dus de mensen mm, die... Ervan nee, waren, dat niet helemaal waar. We niet namen helemaal het, waar? Nee, nee. We hebben 500 stuks. Oh. En we namen ze ook mee naar optredens. Tot Alleen uh, uh, de manier waarop het is opgenomen en de liedjes die erop staan, mm -hmm. uh, dat, zijn, dat zijn we inmiddels gewoon ontgroeid eigenlijk. Oh. Het zijn vooral liedjes die Rick en ik met z'n tweeën hebben opgenomen. Dus echt uit de periode dat we de elkaar leren kennen en ja. die, die chemie wilden we vooral vastleggen. Mm -hmm. Dus het zijn... Uh, Opnames, maar alles is live ingespeeld, maximaal drie keer gewoon. Het ja. is wat het is. Het is wat het is. Ja, want dat, dat Dus daarom misschien iets minder radiovriendelijk of uh, ja. minder makkelijk om naar te luisteren, maar ja. wel heel echt. En Hebben jullie er over met, met, met dit album wel erover nagedacht? Dat het iets, ook, meer. Uh, iets meer. Iets <laughs> meer. Ja. Maar in eerste instantie is het ook of, uh, een band. Een band. Ja. En, het is, en, en het klinkt en het is iets, Hier zijn we meer bezig. Kijk, we komen echt uit de blues. Uit folk, blues en, en, en, en ja. uit, samen met z'n tweeën, met een wash up en een banjo en een gitaar en een ja. mond liedje ja. uh, liedjes spelen. En dat, was gewoon, dat was ons medium. Mm -hmm. Ook al wilden we een rock-roll liedje spelen, dan konden we dat alleen maar met dat. Ja. en um, Daarmee hebben we dat, dat eerste album gemaakt. Dat was van, zeg, dat, dat, daarom noemen we dat het pre-album of zo, omdat we daar gingen uitzoeken van wat, wat is muziek maken, wat is opnemen, hoe, hoe werkt dat, zeg maar, wat is een cd maken. Maar dat is met, over die cd hebben we bijna nog <laughs> gedachte, ook, deze, ja. Ja. ja want alles aan die cd hebben we zelf gedaan, zelfs bepaalde instrumenten hebben we zelf gemaakt, bepaalde microfoons zelf gemaakt alles zelf genomen, <coughs> zelf gemixt uh, uh, dat, dat idee over... Die die die hele, die hele, zelfs die hoeze, ja. dat we allemaal met de hand gedrukt. Ja, ja. We allemaal met de hand gezeefd, ja. gevouwen, gesneden, gereeld, gelijmd. En alles met de hand gedaan. En dat wilden we ook echt. Leg ja. ja, nul concessies ook. Ja, helemaal. nul concessies. Ja. Dus gewoon helemaal niks. niks. Ja. Uh, toch, uh, je zegt dat al, uh, eigen gemaakt instrument, ik kijk ook jou aan, uh, is dat dat, uh, ja, dat dat vermoeden had ik ook een beetje toen ik uh, daar, uh, zeg maar, op, uh, tijdens de finale, hadden jullie toen ook zo zo'n zo soort eigen gemaakte instrument. Ik had een beetje het idee van wel. Nou, als we hem mee hadden had je hem meteen herkend, denk. Ja. ja, maar dat was, <laughs> was nog niet het geval. Nee, dat begint nu juist een beetje. Ja, dat, dat hebben we in een, Dat was eerst dan ons ding wat we gaaf vonden, zo. Maar dat is daar ja. ja, langzaam Ja, je doet. Ik weet niet hoeveel opdrage we gedaan, maar op een gegeven moment dan dan groeien ook. Ja. En nu zijn we veel meer bezig met echt een band sound. Zeg maar. ja. Met met, met band dingen. Ja. En we spelen soms nog. We gebruiken altijd een washtub, dus een emmer en een stok en een touwtje, ja. zeg maar. En uh, dat gebruikten we, omdat we geen bas hadden. Ja, we konden ja, ja, ja. Ook geen bas spelen, dat was gewoon onze, onze, onze bas. <laughs> en ja, dat werkte ook in, echt heel, heel goed. Het was een volkig sokken ding of zo, maar ja. Ja, dat ding was juist, uh, dat, ja, dat, dat geluid wat eruit komt, krijg je niet uit een uh, basgitaar. Nee. Um, vonden hm. dat, wij vonden dat altijd gewoon een heel stoer ding. Uh, maar nu, ja, nu hebben we tegenwoordig een basgetaar. Afgelopen, afgelopen maandag vroeg ook iemand waar hij was. Ze dus ja. vond het heel jammer dat hij niet meer op het podium stond. Dat Alleen bij ja. het laatste nummer hebben we hem nog één keer gebruikt. Oh, ja. dat was toen in, uh, tijdens de finale van Groot Kruis, of niet? Paradiso bij de, bij de, ja. Bij de ja. presentatie. Ja, ja goed. Het is, mm. Maar ik denk ook, als ik, ja, als ik jullie beluister, is het ook gewoon een beetje loslaten op een gegeven moment. En dan denk je, ja, is leuk. Het is geweest. Er zijn al stukken wat je afsluit. Uh, het moet ook. We uh, moeten ook verder. Ja, precies. Uh, ontwikkeling is, is, is denk ik ook heel belangrijk voor, uh, voor muzikanten. Ja, helemaal bij onze band. Yeah. Want ja. we een spelende band zijn. Dus wij zijn aan het op een podium echt aan het uitzoeken. En aan het, aan het spelen. Mm. Dus en op een gegeven moment dan uh, ja. ken je op een gegeven moment wel, wel een keer iets. Weet je wel, dan, dan wil je wel eens een keer. Daarbij komt ook dat onze ja. optredens groter hebben ja. En met, met ty echt die typische akoestische instrumenten dan maar... Tot, als je kan je een beetje versterken tot 500-600 man. Uh -huh. Maar als je op een festival staat, op zo'n weidje, weet je wel. Dan, uh, dan moet het wel blazen, zeg maar. Anders waai je weg. Ja. Dus... Uh, ja, het, zelfs, er zitten technische grenzen aan tot hoe groot het kan. Ja. Met, ja, met, ja. Een, uh, met, met akoestische instrumenten. Ja, dat hebben we wel echt gemerkt. We, blijven we zijn altijd bezig met het vergroten van onze mogelijkheden. Ja. We willen altijd verder. en willen altijd... Ja, maar jullie willen gewoon je grenzen verleggen. Dat is het in feite eigenlijk. We weten Halfway Station, dus we zijn er nooit. Nou, dan is de naam ook meteen verklaarbaar. Dat je altijd ergens halverwege bent en dat je misschien verder wil... Ja, overal uh, in, waar je staat, uh, ja, er zijn altijd nieuwe, nieuwe mogelijkheden. Nieuwe, ja, om nieuwe door wegen. Te gaan. Die, ja, precies. Uh, is het ook zo. Uh, ja, want volgens mij hebben jullie dat ook verteld. Uh, tijdens, de, tijdens de finale van. Uh, heb jij dat ook volgens mij. of jij? Of, of, of ik? een van de twee heeft dat verteld. Het is mij blijven hangen. Wat je nu zegt, dat, dat, uh, dat klinkt mij zeer bekend in de oren. Uh, is dat. Uh, ja, meerdere wegen ook bewandelen? Hè, dus uh, je hebt een vertrekpunt. en dan ga je weer. Of je gaat naar links of je gaat naar rechts. Of je gaat uh, rechtdoor. Uh, meerdere wegen bewandelen. Ik bedoel dus meer je ja, muzikale... Ja, maar niet tegelijkertijd. Nee, niet tegelijkertijd. <laughs> nee, dat bedoel ik ook niet. Uh, maar wel uh, een, een, een, een kant op. Ja. ja. En hebben jullie uh, ja, min of meer ook ideeën misschien van, uh, ja, dit is dan nu het eerste wat je, het allerechte eerste wat je, wat je hebt afgeleverd. Maar zit je dan nu alweer uh, te denken of uh, van, te dromen van hoe ze dat zijn? Hoe zou dat ja, zijn? Ja, ja, zelfs tijdens het, maken van, nou ja, bijvoorbeeld tijdens het maken van het eerste album wilden we, hadden we dit al in ons hoofd. Ja. Dus, dus uh, het maken van het pre-album. Ja. Hadden we dit al in ons hoofd, hoofd maar dat ja. konden we nog niet maken. Nee. Dus dan leg je het vast, en, maar ondertussen ben je al bezig. En zelf bij het maken van dit hebben we alweer nieuwe ideeën. Van, ah, het zou echt gaaf zijn als we dit ook konden nog. Ja. Of als we dit nog konden doen. En ja, want, dan ga je weer spelen en dan ga je weer geld verzamelen en dan zorgen dat je daar komt. Ja, ja. want dat, dat wou ik net, net, uh, net <laughs> ook. Dat, dat speelt allemaal het ene over over in mijn hoofd. Van ja, want ideeën zijn leuk, maar je moet natuurlijk ja. ook de muntjes tegenwoordig hebben. Ik denk dan steeds maar aan die man. Uh, Weet je wel, die uh, ja. van, uh, van dat energiebedrijf. Uh, ja. uh, de eurotjes zijn ook belangrijk. Maar uh, hebben jullie mensen die daarin geloven en zeggen van, nou. Oh. Ik uh, ja, ben we daar wel, wel bereid uh, gaat... om, om, om jullie daarin een handje te helpen. Nou, iedereen die de zelf. plaat koopt, die helpt sowieso. Ja, dat, dat, ja, ja, dat zijn ook mensen die zichzelf daarmee de vingers snijden. Want ja. tegenwoordig mag alles maar voor gratis en zo. En iedereen als bent, word je bijna geacht om je, om je spullen weg te geven. Zeg maar. Maar dat, is... ja, dat vind ik dus niet. Nou, nee, maar er zijn maar weinig mensen die, daar, uh, die dan juist zeggen van... Nee, nee, ik wil gewoon jullie... Uh, dit is, jullie, dit is het waar. Dus ik geef het je ja, ja, ja. dat, dat nou, Die mentaliteit verandert geloof ik wel eens een beetje. Tegenwoordig ja. wordt een cd bijna meer als, als promotiemateriaal gezien. Ja, dat ik als, als, niet. Als, nou, dat, nou, Ik ook niet. Het is ook gewoon simpelweg een, iets, een product dat je aflevert. En mensen zouden zich ook... Uh... Er is... Er is uh, wat, uh, zal, ik, ik zal het zeggen. Maar ik vind gewoon dat er uh, bezieling in zit. Er zit bloed, zweet en tranen in. Er zal ook wel het een en ander... als ik uh, het zo uh, bekijk... zal er misschien uh, wel wat woorden zijn gevallen. Ja, ik weet het niet hoe het met jullie is... maar ik denk dat er misschien Altijd. wel meningsverschillen zijn. Uh, dus er zit... Zeker ook emotie. Want ja, als er meningsverschillen zijn, zit daar vaak ook emotie uh, aan vastgekoppeld. En dan denk ik, ja, ja het was meer dan uh, alleen de muntjes. Uh, muntjes. Precies, is ja, daarom. Vien, het is, het is, het is, ik vind van, van uh, juist dat. Geeft jou weer. Hè. De, de, de, de, geld is denk ik in dit geval het smeermiddel voor het volgende, voor het volgende onderdeel. Maar ja. da daarop inhakend. Jullie ja. zijn natuurlijk. Een, uh, jullie hebben nu een plaat mee. Dat vind ik al best verwonderlijk. Dat jullie zijn de eerste band die hier kwam, die ook een plaat mee hebben. Okay, Hoe denken jullie dan, dat dan, dan over dat, dat online medium? zeg maar mp3'tjes online verkopen iTunes store, gaan jullie eraan meedoen? Doen jullie eraan mee? Of... Nou ja, moet... We doen eraan mee, ja. ja. Is dat noodzakelijk? Het staat aan aan op iTunes heeft... al, en misschien weet je het nog niet druk, maar nee, staat maar op iTunes, Spotify. Ja? ja, Spotify, uh, dat zijn de nieuwe media, uh, uh, nieuwe media. Ja, ik denk dat dat noodzakelijk Ontkom ja, is. Ontkom je er ja. niet aan? Nee, ik denk dat je er niet aan ontkomt. Nee? En ik denk dat je het ook ten voordele kan gebruiken ik denk dat het nut heeft. Want dat is wat jij ook bedoelt volgens mij, maar dat ja. niet. Ja. Als je met plaat aankomt, dan, dan zie ik ook wel wat van de kwaliteit terug. En ik vind dat het bij online media toch wel achteruit gaat. Nou, wat je, um, wat ja. het verschil is, is tussen die mp3'tjes en een plaat, is het verschil dat het losse mp3'tjes zijn. En dit is een, een geheel als plaat. Hmm. deze plaat je, We hebben nagedacht bij het maken van dit ding over het geheel. Ja. En, en we hopen dat dat, er, dat, dat met, geheel Als je losse nummers dan de zon, komen dan dan natuurlijk. De Delen die ja, ja, ja. Je, moet het, je, het, je, je, je moet het zien als een film. Waar, ja. waar, met scène, zeg maar. Met een inleiding, een middenstuk en een slot. En bij ons is dat. Wij zijn wel een beetje daar heel erg mee bezig is. Ook als we aan het, aan het optreden zijn. En bij deze plaat in het bijzonder. Um, sterker nog, ik zal je vertellen. Wij vinden de cd eigenlijk een beetje gek. Omdat wij waren bezig een plaat te maken. En dan, als, je, als je de plaat ziet, heb je een a- en een b-kant. Dus we hebben eigenlijk twee keer een inleiding en een slot. En op de, op de cd, klop, en voor mij het gevoel, dat merk ik natuurlijk nee, nee, bij de rest wel... geen luisteraar, maar ja. um, is dat eigenlijk een beetje gek. Zeg maar, want, want we hebben een soort een climax aan het einde van de eerste plaat. En een rustig nummer aan het begin van de... Van de B-kant, sorry. Ja, ja. En, um, en op de CD loopt dat natuurlijk gewoon in één ruk door. Ja, stap <laughs> ja. gek. Snap je? Maar wij, zijn echt, wij waren echt bezig met een plaat maken. Het duurt 39 minuten, 40 geloof ik, in het geheel. Echt een, een LP-lengte. Ja. ja, want ik zie dat ik, ik dacht, misschien dan heb je nog op de CD dan ook de, de, de tracklist in tweeën gesplitst. Om dat nog te verduidelijken. Maar ja. dat, dat. Nee, dus. Nee. Want op de plaat zie je natuurlijk wel als aan-B-kant. Ja. ja. <laughs> uh, we gaan eerst uh, iets. Voordat we weer, uh, van jullie album weer iets uh, gaan draaien. Gaan we eerst iets uh, draaien wat. Uh, ja, nou, precies. Ja, wat zij uh, meegebracht hebben. Wat, wat, wat Elma nu aan, aan jou heeft overhandigd. Nou ja, wat... Nou, wat we wat, het wat... samen overhandigd. Ik ja, oké. Okay. luistert hem. Oké, uh, oké. Okay. Okay. <laughs> maar, uh, nou, laat hem maar zelf eventjes zien. Want jij hebt het slot aan uh, aangegeven. Ja, uh, dus... Uh... Eh, uh, van uh, Grizzly Bears een album. wat echt bijna een. ons bandalbum is geworden. Het komt bij de drummer vandaan, die mm -hmm. CD. Die heeft mij. Uh, die CD voor mijn verjaardag gegeven. Toen heb ik hem een jaar lang niet geluisterd. Want ik dacht. Dat, dat, dat, ik heb hem één keer geluisterd. maar. Ja, ja, ik was er niet voor in de moed en het sloeg gewoon niet aan. het haakte niet aan. Mm -hmm. En we waren toen ook nog heel erg. met de bluesliedjes bezig. en heel erg in de akoestische sferen. dus ja, het. het ja, haakte niet. En na een jaar, ja, ik weet niet, ik ben zelf doorontwikkeld en ik zette die cd nog een keer op en ik hoorde er zoveel in. Ik ben helemaal verliefd op die cd. Ik kan uh, bijna niks anders meer luisteren. Goed, dat gaan we, gaan we doen. We gaan eerst uh, hiervan uh, draaien. deur nemen, maar ik heb ook wel wat. Ja, dat krijg je ervan als je twee uh, van, die, uh, van die plastic bekertjes in één niet te goed neerzit. Vorige week was het ook leuk. Had ik een parkeerbom had ik, uh, gehad. Ja, is leuk. Heb je, uh, heb je iemand op bezoek? Hè? Uh, Angela Moira is vorige week hier geweest. Dus, uh, en uh, vervolgens uh, ja, denk je van, leuk, ik uh, ga iets uh, ondernemen. Ik zet het uh, auto hier uh, vlak voor uh, bij de buren voor de deur. En jou hoor. Daar controleren de, de, de, de parkeerpolitie. En ook ja, echt alleen als uh, jij okay, er staat. Uh, alleen, uh, ja, nee, het maakt niet uit. Maar ik heb er uh, nooit was. in van. tijden voor crisis, dus ik moest uh, 54 uur schrijven. Dat uh, is heel fijn in deze tijd. Maar goed, uh, en vandaag was het uh, het voor je automaat wat, uh, wat mij dwars zat. Maar goed, dat is minder echt, denk ik dan. Uh, jullie zitten gewoon even lekker te grasduinen in wat, uh, wat jullie hebben uh, bij jullie hebben. Uh, we hebben net uh, Alina gedraaid. Uh, nou, wie jij een heel leuk verhaal te vertellen? Want wel even een beetje in de tijd in de gaten houden, want we zitten op tien voor negen inmiddels. Maar uh, Alina is dat nummer wat we net hebben gehoord. Ja. YouTube, videoclipje van gemaakt? Uh, nee, we hebben daar geen videoclipje van gemaakt Maar de afgelopen maandag Heeft Face Culture een interview met ons gedaan En die heeft uh, drie liedjes Van ons gefilmd oh. En deze is waarschijnlijk op verschillende blogs geplaatst Want die was in één keer 9000 keer bekeken Zo? Dat is uh, <laughs> ja. dat was niet verkeerd Nee uh, Helpt dit, dit soort media dan ook Om je muziek uh, onder de aandacht te, te brengen Het hoeft ja, dus ja. niet alleen tegen uh, te keren We hadden het net over de online muziek en, uh, en noem maar op maar het hoeft nee. dus ook niet tegen, tegen je te krijgen. Nee, nee, je moet het anders inzetten, gewoon denk ja. ik. Ik bedoel, um, Ja, ja. Want... Hoe leg je dat uit? Ja, want ik, heb ik wil wel... ook wel eens muziek horen wat aan de andere kant van de wereld gemaakt wordt, bijvoorbeeld. Uh -huh. Alleen je wil niet. Ja, dan ga je niet meteen een CD bestellen waarvan je niet weet wat erop staat. Dus het is heel fijn dat, dat je dat dan al kan zien of ja. horen. Wat er. Wat er aan de, Ergens gebeurt waar je niet zomaar een Beter cd kan kopen. Ja precies. Ja. Uh, maar uh, uh, kijk, het, het wordt soms, uh, tenminste, ik heb het, laat ik het anders zeggen. Ik heb wel eens het idee dat het voor sommigen uh, bedreigend zou kunnen zijn. Dit soort uh, media, uh, noem maar op, uh, filmpjes van muziek en, en dat ja. soort dingen. Ja. Maar uh, het is maar ho hoe je het bekijkt. Het kan ook voor je wer werken, begrijp ik. Uh, ja, Wij zijn er ja. wel niet uh, zo heel erg mee bezig hoor. Nee, We zijn geen, uh, uh, een geen politiek man, niet. platform met hmm. een uh, professionele... Dat bedoel ik niet. Nee, nee dat, maar, dat maar het is dus niet dat we er nee. niet over nadenken. Nee. Ja. Het, het is, voor mij is het zo, en ik denk voor ons bent ook, ik vind dat het het recht is van een muzikant om te beslissen wat de prijs is van hun product. Ja. Dus, en dan kunnen andere mensen wel zeggen van ja, maar je bent stom als je het niet gratis te, te beschikbaar stelt voor het publiek. Maar ik blijf dat, dat, dat zou je van, een, van iemand van een melkboer met een pak melk of van een auto met een auto ook niet zeggen. Zeg maar. Dus is gewoon, muziek is gewoon een product. En mensen moeten, ze moeten zich een beetje gaan realiseren dat het niet eeuwig gratis kan blijven. Zeg maar. En dan um, is het wel heel fijn dat je al jarenlang heel veel muziek hebt kunnen verzamelen met illegale downloads of semi-illegale mm. downloads of whatever en, um, maar ja, ik, ik merk gewoon bij al onze bevriende bandjes dat het gewoon echt janken met de pet is op is oh ja. en, um, ja, en dan zijn, ja, dat klinkt wel heel zielepietig en zo maar ja, het, het, het is een het is gewoon moeilijk. Ja, ja hey, hey, wat ik vind wat ik, wat ik Wat ik vind. Zelfs, ik, mensen, zelfs ja. mensen zeggen. Die onze. Um, bijvoorbeeld familie of zo. Of, mm -hmm. uh, of, of, of, of professionele mensen. Waarmee we samenwerken. Die zeggen gewoon, kunnen, zeggen gewoon doodleuk in je gezicht. dat ze het gedownload hebben. Terwijl dat gewoon niet kan. Weet je? Dat is gewoon. Ja. Dat ik denk van ja, uh, dude. Dit is gewoon zo geaccepteerd. Weet je? En zo ingebakken. Inge bakken in de samenleving ondertussen. Dat, je dan, dat, je, dat mensen zo zeg maar niet eens. Als je bijvoorbeeld, ah, zelfs met concertkaartjes, oh, sorry, je hebt me aangezet. Ja. Als, als, zelfs een concertkaartje. als je een concert geeft met een band van zes en een voorprogramma misschien, waar misschien één of twee mensen staan. Je met zeven mensen op een podium, daar gaat een boek erbij, er zit een, iemand met, van de geluid. Dan moet je rekenen dat daar tien mensen staan aan te zweten om dat concert te krijgen. Dan zijn sommige mensen nog te verwend bijna om die vijf euro te betalen. Dan vinden ze dat, dat veel geld. Um, terwijl ze dan in hun... Um, dan zeggen ze, gaan we niet naar het concert. Maar gaan ze zich klem zuipen in de kroeg. Voor 30 euro, zeg maar. Nee, ja, man, je moet ja, een ja, beetje ja, ja, je ja, ja, moet, ja, ja, zo, ja. Als je allemaal ja, ja, muziek ja. houdt. Die 5 euro. Ja, ja, als je het dan niet aan het deur geeft. Leg het dan nog op, stiekem op het podium. Of zo, weet je, ja, dat het ja, bijvoorbeeld ja, bij de muzikant ja, ja, ja. terecht ja. Ja. Ja. Uh, wat ik, wat ik Wat ik vind. Uh, dat, en dat zeg ik uh, nu. Ik, uh, di dit samen met Marcus. Uh, al anderhalf uh, tot twee jaar uh, zijn we dit aan het doen. Mm -hmm. uh, vind ik wel. Uh, uh, uh, je bent een soort eigenaar van datgene wat jij maakt. En ik vind als jij dat op een gegeven moment toont aan een publiek. En of dat nou bij ons is of waar dan ook. Uh, dat je daar vind ik in dit geval. Uh, dus het product wat je inderdaad ook maakt. Dat je dat uh, vergoed uh, krijgt. Het is ja, ja. jouw werk. Kijk, het is ook jouw werk wat je erin hebt zitten. En niet alleen dat. Maar het is ook de enige manier om je geld en je tijd Precies we snappen te dus ook krijgen. wel dat het 2012 is, weet je, dus dat mensen een filmpje maken met een iPhone of zo. Ja, dat is alleen maar leuk als, het een beetje, als ik een beetje niet te lelijk erop sta. <laughs> maar weet je, we hebben wel eens gehad <laughs> dat weiden. wij bijvoorbeeld ergens een, onze plaats spelen, terwijl die nog niet eens uit is. En dat iemand het filmt en dat het dan zeg maar de dag daarna integraal een anderhalf uur op YouTube staat. Ja, ja op een gegeven moment... Wordt, en dan Ja, als het al, professioneel gefilmd wordt, dan, dan wordt het... Ik ben Madonna niet, weet je, ze ja. kunnen gewoon naar me toe lopen en vragen van ja, ik heb het gefilmd, via het erg als? Ja. Maar dat... Ja, nou, dat, dat, dat gebeurt al niet meer. Nee, nee. En dan, dan, dan stuur je daarna een, een, een heel aardig mailtje waarin een vriendelijk verzoek om. En dan krijg je een grote wafel toe, weet je hoor. Mm. Dat is wel een beetje de tijd van nu. Ja. ja, nou ja, goed. Dat gebeurt gelukkig ja. niet heel vaak. Nee, oké. Okay. Uh, dit was even de lading en de, de randverschijnselen eromheen. Uh, laten we nog even fijn... Uh, nou, laten we dan nog maar een stukje van uh, het album draaien, vind ik dan. Hè, want uh, we zitten vlak voor negen. En ik wou uh, zeggen, ik heb niks uh, anders toegeschoven Nee, gedreven. daarom. Dus uh, dan, uh, dan gaan we <laughs> gewoon nog een uh, track van het uh, album van Hans. Halfway station uh, draaien. Oh, cool. uh, we hebben er al uh, twee gehad. Uh, Moonshine, daar begonnen we mee. Alina, ah, dat was het uh, tweede trek. Uh, wat, uh, wat, uh, wat raden jullie ons aan? Nummer 9? Nummer 9, beetje, dat, is, uh, nummer, uh, ja, dat, uh, dat lijkt me ook wel leuk. Dat is uh, dat, uh, volgens mij heet dat A Long Walk. Die gaan we die tot aan het nieuws van 9 uur uh, draaien. Als dat uh, lukt. ja, dat denk ik wel.